ZFM klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Ik hoop dat u uh, weer wakker bent. Het is zondagmorgen. Het is 8 uur. En dan gaan we ons weer bezighouden met twee uur lang heerlijke klassieke Muziek Voor de zondagmorgen en uh, bij uw croissantje, kopje koffie, kopje thee misschien wel, bordje havermout, kan van alles zijn. Vandaag uh, hebben we weer een gevarieerd programma voor u en ik ga even een uh, kleine belofte inlossen. Nee, eigenlijk anders. Vorige week kwam ik er niet meer aan toe. Uh, de tijd was ineens op en ik had u nog een stukje beloofd van uh, mijn eigen... Uh, ...nieuwe cd Vrienden van de Grote Kerk Beverwijk Een cd die gemaakt is onder auspiciën van de Grote Kerk van Beverwijk En dit jaar was het aan mij de eer om deze cd te mogen samenstellen. De cd is uh, live opgenomen in de kerk, zonder publiek weliswaar... ...maar wel live opgenomen in de kerk... Uh, en er staat dus echt van alles op. Vanaf uh, klassiek getinte muziek, zeg maar, tot en met keiharde rock. Maar goed, dat ga ik u nu niet aandoen. Ik ga u nog een stukje van mezelf laten horen wat ik u vorige week beloofd had. Vorige week uh, beluisterde u de orgelversie van dit stuk. Gecombineerd met een compositie van Rick van der Linden, uh, Julia. En nu Classical Glasses Part 2. En hierbij hoort u, behalve mijzelf op de vleugel, uh, Tom... Tom op het hof, op een prachtige Bach-trompet, een echte C-trompet. En uh, dat is, het was best wel een moeilijke vorm om, dat, uh, om dit te spelen. Het klinkt allemaal een beetje als Bach en zo, maar het is van mezelf. Classical Glasses en uh, het stuk dat gaat u nu beluisteren. Er is heel veel tijd voor nodig om, uh, om dit op, uh, op die prachtige trompet te spelen. Een bachtrompet is een, iets anders dan een uh, normale trompet, die staat dan in Bes gestemd. En de bagtrompet staat uh, dus gewoon eigenlijk in C gestemd. En dat betekent dat hij ook hoger kan dan een. Uh, een, een normale trompet. En dat moet, dat moet u maar eens beluisteren, dat is best wel interessant. Je hoort die dingen bijvoorbeeld in de Brandenburgse concerten. Van Bach hoor je ze dus, uh, regelmatig. Hendel heeft er ook heel veel gebruik van gemaakt. Um, prachtig trompetmuziek, prachtige instrumenten dus. En ik zeg het nog een keer: het komt van mijn eigen CD, Vrienden van de Grote Kerk. Uh, verder is het vandaag een bijzondere dag natuurlijk, want uh, ja ZFM bestaat 30 jaar, ZFM bestaat 30 jaar, dus ook namens uh, de afdeling klassiek zou ik zeggen van harte gefeliciteerd met dit jubileum en uh, ik hoop dat het een prachtig jaar, een prachtig jubileumjaar gaat worden voor ZFM. Voor ons eigenlijk ook een klein beetje. Wij zitten ook weer op een rond getal, want dit is de 90ste uitzending. <coughs> Althans. De negentigste opname van ZFM Klassiek. En nou ja, wij maken er dan vandaag ook maar een muzikaal feestje van. Niet waar? Zo is dat. We beginnen, of we beginnen, we gaan verder met het strijkkwartet nummer 14 in d mineur D810. Is de catalogusnummer de, en En als bijtitel heeft het Death and the Maiden. Het vierde deel eruit uh, is het presto. De componist is uh, Frans Schubert en het wordt uitgevoerd door het 12 ensemble. Hier komt ie. Prachtige muziek van, uh, van Schubert. En dan gaan we verder met uh, Ludwig. Ja, Ludwig van Beethoven. En van hem gaan we luisteren naar een pianotrio. Nummer 5 in D-majeur. Opus 70. En nummer, daaruit nummer 1. Ghost of Geist. Zal het wel in de tijd van Beethoven geheten hebben. Deel 3, het Presto. Ludwig van Beethoven dus was de componist en het wordt uitgevoerd door Renaud Capuçon, die speelt viool. Dan Gauthier Cabucon, Capuçon, die speelt cello. En dan hebben we ook nog Frank Brayley die speelt piano. Oh, mm -hmm. We gaan weer verder met de volgende componist. En dat is wederom Schubert, Frans Schubert. Uit de serie 4 impromptus, opus 90. En het catalogusnummer of de index is D899. Gaan we het derde impromptu draaien? En dat staat in Ges. En Ges is dan ook weer hetzelfde als Vies. Ja. Als je een F verhoogt met een kruis wordt het vies. En als je een G verlaagt met een mol, dan wordt het ges. Dus dezelfde toonsoort. Vroeger in de oudheid was het verschillend. Maar sinds de tijd van Bach is dat uh, één en dezelfde toon. Hieruit het Andante. Ik zei het al, Frans uh, Schubert, Schubert schreef het stuk. En het wordt uh, uitgevoerd door een hele beroemde pianist. Namelijk Alfred Brendel. We gaan verder met uh, drie oude uh, Weense dansen. En uh, uit een uh, serie dus drie oude Weense dansen. En daaruit het tweede, Light. De stukken zijn gearrangeerd voor klarinet en piano. En uh, we gaan uh, dus lu... Nee, niet dat. Ja, stop. Zo. <laughs> Ja, mijn uh, tekst Moet ik niet, dan kan ik het niet lezen. Goed, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, het is gearrangeerd dus voor klarinet uh, en piano. Uh, dat, uh, we gaan dat is gedaan door Frits uh, Kreisler. En we gaan uh, luisteren naar Michael Collins, die speelt uh, clarinet. En Michael McHale, die speelt dan weer piano. Altijd een belangrijk instrument natuurlijk. En vandaar dat wij eh, nu gaan luisteren naar de piano, sonate nummer 30 in E majeur, opus 109, en daaruit het eerste deel: Vivace ma non troppo adagio espressivo. Nou. Vivace is natuurlijk lekker snel, maar niet al te snel en Adagio is dan weer langzamer en dat moet dan weer met uitdrukking, met gevoel, expressivo of expressivo moet ik zeggen. Goed, dan weet u ook weer wat dat betekent. Ludwig van Beethoven schreef het en de pianist die het gaat uitvoeren voor u is Maurizio Poligni. Ja, Ludwig van Beethoven en het is uh, het Beethovenjaar, uh, want het is dit jaar uh, in 2020, natuurlijk 250 jaar geleden dat Ludwig geboren wordt, werd in Bonn. Althans, dat is, wordt nu betwijfeld, want er zijn ook sporen dat hij in Zutphen geboren zou kunnen zijn. Maar goed, of dat allemaal al bewezen is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik had er laatst, zag daar laatst een leuk tv-programma over. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Ludwig van Beethoven... Dat is ook zo merkwaardig. Een Duitser die van heet, dat zou dan eigenlijk zeggen. Het moet von zijn, maar nee. Ludwig van Beethoven dus. Geboren, zo wordt over het algemeen aangenomen in Bonn. En we gaan nog even door met hem. Uh, zelfde componist dus... ...alleen met een, uh, met een andere pianist. Uh, Ludwig van Beethoven, dat hadden we het over. We gaan uh, nu luisteren naar uh, de pianosonaat... ...nee, die hebben we gehad. We gaan luisteren naar de pianosonaat nummer 29. Eén eerder dus, in bes Majeur. Opus 106, het is Hammerklavier, zo wordt hij genoemd. En Hammerklavier, dat is dan eigenlijk ook weer een primitieve naam voor, uh, ja, voor, uh, voor de piano... Uh, deel 2 eruit. Het scherzo azai vivace. Scherzo, dat betekent schertsend. Dat is ook verschillend weer leuk. En vivace is dan weer levendig. Ludwig van Beethoven dus. Ik zei het al, het is een andere pianist. Filippo, Filippo Gorini. Die speelt nu de piano. ...Frans uh, componist uh, Claude Debussy. Dat is de volgende. Uh, het stuk dat heet De L'Obe Midi Sur Le Mer. Oftewel, de vertaling daarvan is... ...van de ochtend tot het middaguur op zee. Nou zou ik niet doen, want het gaat nogal stormen vandaag. Dus ik zou gewoon lekker uh, van de ree af blijven. Heel gunstig. je het bootje niet overend denk ik. Ik zei het al, Claude Debussy componeerde het stuk. En het wordt uitgevoerd door het Orchestre National de Lyon onder leiding van June Markel. Toch bij de middag op zee aangeland en uh, ik zei al, ik kan het beter niet doen. Het gaat stormen vandaag, dus uh, <lacht> het heeft niet zoveel zin. We zijn het eerste uur door, ik heb nog één kort stukje voor u dames en heren. En dan zit het eerste uur erop, gaan we naar het nieuws van 9 uur en komen we natuurlijk straks na 9 weer vrolijk bij u terug. Voor nog één uur uh, ZFM Klassiek nummer 90. En de, het laatste stuk van het eerste uur, dat heet de sonate nummer 1 in D majeur opus 1. En daaruit het, het eerste deel, het Adagio. Het, uh, de componist is een uh, mij onbekende meneer, dat is namelijk Francesco Antonio Bonparti. Man, die leefde van 1672 tot en met 1749 in Italië. Tijdgenoot van Corelli, uh, Labirinti. Uh, uh, Tijdgenoot van Corelli. Het wordt uh, uitgevoerd door het uh, la door Labyrinthi uh, Armonici ensemble. <tied>